Diamanten en kikkers. Er leefde eens een visser en zijn vrouw. Ze hadden een klein kind met de naam Lena. De visser ging elke dag naar de rivieroever en kwam er met slechts een handvol vis terug voor zijn familie. Op een goede dag, toen hij zijn visnetten uit aan het zetten was, keek hij opzij waar hij een baby zag drijven op een groot blad in de rivier. Goeie genade! Wat doet deze baby hier, zo drijvend op de rivier? Ik haal haar er beter uit, anders verdrinkt ze nog. De visser tilde de baby voorzichtig uit het water en nam haar mee naar zijn vrouw. Mijn liefste, dit kind dreef op een blad in het water. Ik moest haar redden en meenemen. We hebben al een dochter. Hoe denk je dat we haar moeten opvoeden? Het kleine meisje kreeg de naam Fiona. De boerin hield net zoveel van haar als haar eigen dochter. Over de jaar groeiden Lena en Fiona op tot twee prachtige meiden. Terwijl Lena op haar moeder ging lijken, was Fiona aardig en zorgend, net zoals haar vader. De visser was erg ziek en stierf al snel. Fiona's hart was gebroken. Jij hebt ons pech gebracht. Jij bent alleen pech. Al snel werd de afkeer van de moeder voor Fiona meer en meer. Ze begon Fiona te behandelen als ze bediende en sloot haar buiten de familie. Ze liet haar helemaal alleen in de keuken eten en de hele tijd werken. Naast de dagelijkse klussen moest Fiona twee keer per dag water gaan halen... meer dan twee kilometer van het huis vandaan en moest een volle fles ervan halen. Op een dag ging ze naar de fontein en ging daar intens huilen. En toen kwam er een arme vrouw naar haar en zei... O, prachtige meid. Mag ik alsjeblieft wat water van je hebben? Ik heb namelijk erg gedorst. Ja, natuurlijk mag je dat. Fiona veegde haar tranen weg en schonk wat water voor de oude vrouw... en hield de hele tijd de fles omhoog, zodat ze makkelijker kon drinken. De vrouw, nadat ze het water had gedronken, zei... Jij bent zo aardig en beleefd dat ik je wel een geschenk moet geven. Elke keer dat er iets je hart raakt en het eruit komt als tranen... zullen ze veranderen in diamanten en parels. De arme vrouw was eigenlijk een vee. En op het moment dat ze haar handen samenvouwden, veranderde ze in een vee. Fiona was sprakeloos. Toen viel Fiona op haar knieën uit ongeloof, de vee lachte en verdween. Fiona kwam thuis alleen om te zien dat haar moeder schuimde van woede. Hoe durf je om zo lang weg te blijven bij de fontein? Weet je niet dat Lena en ik dorst hebben? Ga meteen naar de keuken jij! Sorry moeder! Op het moment dat ze de keuken binnenkwam, zetten ze de fles neer en begon intens te huilen. En net zoals de vee haar had beloofd, veranderden haar tranen in schitterende diamanten en glimmende parels... terwijl ze over haar wangen rolden. De moeder ging de keuken binnen en zag Fiona diamanten en tranen huilen. Wat zie ik nu dan hier? Parels en diamanten die je wangen afrollen. Hoe kan dit gebeuren? Fiona legde uit wat er gebeurd was toen ze bij de fontein was... en haar moeder was behoorlijk verbaasd. Lena, je moet meteen naar de fontein gaan. Zou je niet blij zijn, mijn liefste, om deze gaven te hebben? Je moet alleen gaan en water uit de fontein halen. En als een arme vrouw je vraagt haar te laten drinken... geef het heel beleefd aan haar. En snel zal jij ook zoveel diamanten en parels hebben als je wil. Zoals je wilt, moeder. Goed dan, ga maar op weg, jij. Lena ging naar de fontein en had de mooiste zilveren fles van het huis mee. Toen ze water uit de fontein haalde, zag ze een prachtig geklede vrouw uit het bos komen. Die naar haar toe kwam en vroeg om wat water. Oh, prachtige meid. Mag ik alsjeblieft wat water uit je fles drinken? om je water te geven? Ik neem aan dat deze zilveren fles speciaal voor jouw vrouwen hierheen gebracht was. Of niet? Je bent maar matig beleefd. Nou dan, omdat je zo onvriendelijk en gemeen bent... zal ik je vervloeken, zodat elke keer dat je wilt spreken... je alleen kan kwaken als een kikker. Lena, die nu probeerde haar te stoppen, kwaakte... Ze realiseerde dat het te laat was en Lena begon te huilen. En terwijl ze huilde, kwamen er alleen maar kwakende geluiden uit haar. Mijn dochter, wat is dat voor geluid dat je maakt? Lena probeerde te spreken, maar ze kwaakte alleen maar. Ze is vervloekt! Mijn dochter is vervloekt! Oh hemeltje! Jij bent het die dit allemaal gedaan heeft. En je zal ervoor boeten wanneer de tijd is gekomen. Ga weg en Haal wat goud. Mijn Lena heeft honger. Fiona was erg gekwetst en rende het huis uit... terwijl ze parels en diamanten achter haar liet vallen. Toen Fiona de volgende morgen helemaal alleen buiten bij de schuur was... begon ze te zingen. Vandaag zal een prachtige dag zijn. Prachtige dag wens ik. Neem mijn lijden, neem mijn pijn en vervul al mijn wensen... En toen kwam er een prins voorbij en zag haar van een afstandje. Nauwelijks in de staat om haar fatsoenlijk te kunnen zien. De prins glimlachte. Hij is betoverd door haar prachtige stem. Fiona ging terug het huis in, niet bewust dat de prins haar gezien had. De prins kon niet gaan zonder haar gezicht gezien te hebben. Hij beval zijn bewakers om te wachten en ging naar het huis van Fiona om haar te zien. Hallo sire. Wat is het dat u hier brengt? Ik zag een meisje buiten bij de schuur... met een stem zo prachtig als van een engel... dat ik verliefd op haar ben geworden. Wie is zij? Nou, ze is mijn dochter. Ik zal haar meteen gaan halen. Lena, pak de kleren van je zus en ga naar buiten... want de prins is gekomen om je te zien. Oh, je hebt zo'n mooie stem. Het heeft mijn hart toen vlammen... en ik zou willen dat je mijn bruid zou worden... Het zou me een enorm plezier doen als je nog een keer voor me kon zingen. Zodat ik een stukje van je prachtige stem in deze schel kan stoppen voor mijn moeder. Zodat zij dit huwelijk kan goedkeuren. Lena in al haar opwinding probeert te zingen, maar ze kwaakt alleen maar. Wat voor nepperij is dit? Beledig je mij? Bewakers, neem deze vrouw en haal haar onmiddellijk weg. Vergeef alsjeblieft, mijn zus, want ze is vervloekt. Met dat wanneer ze ook wil spreken, ze zal kwaken als een kikker. Ik was degene die buiten bij de schuur zong. De prins was betoverd door Fiona te zien, maar wilde zeker zijn dat hij niet voor de gek werd gehouden. Wil je alsjeblieft wat voor me zingen? O prins, vergeef mijn zuster, want ze is vervloekt. Ik was degene die het lied zong. Ze heeft problemen genoeg, maak het niet erger. Ik smeek je, o machtige prins, wees sterk. De prins was behoorlijk onder de indruk van haar stem. Je stem is zo mooi als jij bent. En het laat zien dat je ook een prachtig hart moet hebben. Ik zou je heel graag mijn prinses maken. Vergeef me, prins. Ik moet afwijzen. Want het is de droom van mijn zus om te trouwen met een prins. Wat? Ik kan niet trouwen met een kikker die liegt. Fiona knielt en kijkt omhoog naar de hemel. O, oh, magische Fee, kom alsjeblieft om me te helpen en mijn zuster te zegenen. Ik zal zelf haar vloek op mij willen nemen, zodat ze haar droom kan navolgen en een prins kan trouwen. Omdat ze haar zus voor haar ziet bidden, rent Lena naar haar zus en omhelst haar terwijl ze huilt en snottert. En juist toen verscheen de Fee voor hen. Ik zie dat je je les geleerd hebt. Ik zal je vloek wegnemen en nu, wanneer je wilt spreken, zal je de mooiste stem laten klinken. De vee zwaaide met haar hand en Lena was omringd door magie, net zoals haar zus dat was. Heel erg bedankt. Ik ben zo dankbaar voor dit geschenk. De vee glimlachte, zwaaide met haar toverstok en verdween. Ik zou graag met je trouwen, Fiona, omdat ik verliefd ben geworden op je aardige en vergevende hart. En wat betreft je zus, mijn jongere broer, wil maar al te graag met haar trouwen. En hij zal haar heel gelukkig maken. Fiona was enorm blij met het voorstel van de prins. En ze besloten meteen te gaan trouwen. Een groots huwelijk werd gehouden en beide zusters gingen trouwen. Mensen uit het hele koninkrijk werden uitgenodigd. Maar... Hun moeder niet. Een jaar ging voorbij en het koninkrijk was verheugd om de geboorte van een prachtig kleine babyprinses. Fiona hield de baby in haar armen. En de kleine prinses huilde voor het eerst. Een kleine traan rolde over haar wang en veranderde in een sprankelende diamant. Vriendelijkheid had weer gewonnen.